Zes uur. Het NOS-journaal. Trudy Vendrich. Econoom, genoemd als nieuwe regeringsleider in Griekenland. Frankrijk gaat extra bezuinigen. Een oud-bestuursvoorzitter van Reed Elsevier, Finken, overleden. In Griekenland wordt Lucas Papadimos getipt als premier van de nieuwe regering. Hij was president van de Griekse Centrale Bank toen Griekenland toetrad tot de euro. En hij was ook vicepresident van de Europese Centrale Bank. Papadimos is lid van de PASOK-partij van vertrekkend premier Papandreou, maar is nooit politiek actief geweest. Mede daarom is hij ook acceptabel voor de oppositie.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 Volgens Vion zijn de maatregelen nodig om het begrotingstekort weg te werken. De regering wil onder meer de verhoging van de pensioengerechte leeftijd van 60 naar 62 in 2017 laten ingaan. Dat is een jaar eerder dan gepland. Verder gaat de vennootschapsbelasting met 5 omhoog en worden van president Sarkozy en zijn ministers de salarissen bevroren. Sarkozy maakte vorige maand al bekend dat er meer bezuinigd moest worden omdat de Franse economie volgend jaar minder groeit dan verwacht.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 De man van 50 uit Soesterberg heeft 12 jaar cel gekregen voor de moord op zijn partner Sandra Hazeleger. De straf is twee jaar minder dan de eis. De man wurgde de miljonairsdochter met een hondenriem en verborg haar lichaam in de bossen bij Woudenberg. De rechtbank liet bij de 12 jaar onder meer meewegen dat de man licht verminderd toerekening was. De Maasilo in Rotterdam gaat twee weken gedeeltelijk dicht na de massale vechtpartij van afgelopen weekend. Burgemeester Abu Taleb heeft besloten dat twee grote zalen in het evenementengebouw voorlopig gesloten blijven. Op een feest in de Maasilo brak een vechtpartij uit tussen twee groepen van bij elkaar zo'n 60 bezoekers. Negen mensen raakten gewond door glas dat werd gegooid. De eigenaar van de Maasilo zegt dat er voortaan geen glaswerk meer zal worden gebruikt. De staking in het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is op zondag 20 november. Dat heeft de vakbond Abfacabo FNV bekendgemaakt. Vorige week leverde een gesprek tussen minister Schultz van Haag en de vakbonden niets op. De bonden willen dat de aanbesteding in het openbaar vervoer een half jaar wordt uitgesteld, maar de minister is het daar niet mee eens. Pierre Vinken, de vroegere bestuursvoorzitter van uitgever Reed Elsevier... is vrijdag overleden. Vinken gold als een van de belangrijkste uitgevers van Nederland. Hij was ook een van de oprichters van het Republikeins Genootschap. Pierre Vinken was 83 jaar. Het weer. Het blijft bewolkt en op veel plaatsen is het nevelig. Morgen overdag eerst grijs, maar van het oosten uit steeds meer zon. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 11 graden in Groningen tot 14 in Limburg. Na morgen geregeld zon en het blijft zacht. ANEB Verkeersinformatie: Het is een minder drukke avondspits dan gebruikelijk. De meeste files staan op de wegen bij Rotterdam. Bij Amsterdam valt het erg mee met de avondspits. Er staan bijna helemaal geen files. Er is net wel een ongeluk gebeurd op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Er staat voorknoop het Muidenberg 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Een ander pijnpuntje in de avondspits is de afgesloten N35, Duitse grens Enschede. Die is in beide richtingen dicht tussen de grensovergang en Enschede Oost. Zorgt aan beide kanten van de afsluiting ook voor files. Verkeer vanuit Duitsland wordt lokaal omgeleid, verkeer vanuit Almelo kan beter omrijden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 365. Elke dag is belangrijk. Het NOS Radio 1-journaal. Met Tim Overdiek en Lucella Carasso. 8 over 6, goedenavond. Minister De Jager van Financiën... reageert straks op de politieke ontwikkelingen in Griekenland. Griekenland, Italië, Spanje, die landen worstelen zich door de crisis heen. Maar Frankrijk moet ook opletten. Het land wordt scherp in de gaten gehouden door de kredietbeoordelaars. Daarom maakte de Franse premier Fillon een extra pakket maatregelen bekend. De regering wil de komende vier jaar 100 miljard euro bezuinigen. Fillon zei dat het woord failliet niet langer een abstract begrip is. Notre devoir, de sortir de notre pays de cette crise, c'est de protéger les Français contre les erreurs qui ont été commises dans beaucoup d'autres pays européens. Et c'est en tout cas ma conception et celle du président de la République de laisser les choses aller, ce qui a souvent été le cas dans le passé, alors même qu'il existe une menace sur la crédibilité des finances publiques françaises. Ja, van iedereen wordt verwacht dat hij voor langere tijd een extra inspanning levert. In sommige gevallen zelfs een offer brengt, al dus de premier van Frankrijk. Correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, betekent dit dat de Franse regering wat nerveus aan het worden is? Nou ja, president Sarkozy zal dat in ieder geval nooit hardop toegeven. Hè? Maar het is wel een wake-up call voor de Franse bevolking. Voor de regering geldt dat ze in augustus al met een bezuinigingsplan uh, kwamen. Die bezuinigingsplannen die waren gebaseerd op bepaalde uitgangspunten. Hè? Waaronder de groei voor het komend jaar. Die was geraamd destijds op 1,7%. Nou, Dat verwachtingspercentage is naar beneden bijgesteld. Want het gaat helemaal niet zo goed met de Franse economie. Groeipercentage staat nu op 1%. Met als gevolg dat er extra bezuinigd moest worden. En vandaar dat Sarkozy zich geen rust gunde naar de G20. En vandaag alweer met dit plan is gekomen. En die 100 miljard euro, waar wil de regering... Dat op bezuinigen. Dat is een combinatie van lastenverzwaringen en bezuinigingen. De nieuwe pensioensleeftijd, 62 bijvoorbeeld, die wordt al in 2017 ingevoerd. De btw wordt verhoogd naar 7%. Bedrijven, grootverdieners moeten meer belasting gaan betalen. En de president zelf, die ontspringt de dans ook niet, want zijn salaris wordt de komende tijd ook bevroren. Ja, maar dat zal niet zoveel uitmaken, toch Ron? Nou ja, als je alles bij elkaar optelt, Lucella, dan kom je toch op 7 miljard euro uit op volgend jaar. Ja, maar niet alleen zijn salaris. Dat zijn niet bepaald populaire maatregelen, rond. En dat terwijl er ook nog verkiezingen aan zitten te komen. Hoe gaat president Sarkozy dit verkopen aan zijn volk? Ja, president Sarkozy zal zichzelf neerzetten als crisismanager. Iemand die onder moeilijke omstandigheden knopen doorhakt... en die niet wegloopt voor lastige beslissingen. Sarkozy wil dat contrast benadrukken met zijn belangrijkste rivaal, denken we bij de verkiezingen. En dat is de socialist François Hollande. Die staat in de peilingen nog op voorsprong. Maar het is ook iemand zonder bestuurlijke ervaring. En dat wordt de keus die Sarkozy de kiezer waarschijnlijk wil voorleggen. Dit is de zwaarste crisis sinds de jaren dertig. Wie denkt u dat beter geschikt is om ons daar doorheen te leiden? Hij heeft nog een paar maanden de tijd om de kiezers te overtuigen. Ron Linker van Apperruins, dankjewel. Ondertussen zijn de ministers van Financiën van de eurolanden in Brussel bijeen voor overleg, weer overleg. Want even op adem komen is er niet bij in de bestrijding van de eurocrisis. Ze praten vooral over de politieke ontwikkelingen in Griekenland... en de problemen in Italië. Dat is het nieuwe zorgkind. Correspondent Tijn Sadeh wachten de ministers bij aankomst op. Uh, bij concern met de situatie op de markten, betrekkingen op Italië. Who would not be concerned of uh, the situation in the markets uh, for them? Market? Eurocommissaris Olli Reen bij aankomst, zorgelijke blik. Hij zegt: ja, wie zou zich geen zorgen maken over hoe de markten uh, op dit moment reageren? Wie zou zich geen zorgen maken over de ontwikkelingen in Italië? De markt turbulenz is uh, eroding de foundations. Nu uh, is nog wachten op de aankomst van minister Jan de Jager. We moeten gaan naar een uh, tekort van minder dan 3% in 2012 in België. Het is een klaar en duidelijk uh, engagement van België. De Belgische minister van Financiën, Reinders. Wat België betreft er zijn veel commentaar voor Spanje, voor Italië, voor andere landen. En wat België betreft moeten we gaan ik herhaal, met een, naar een correcte begroting voor 2012. Maar de rente op de obligatieleningen in België gaat omhoog. Deze zoals in veel andere landen. Het is uh, een normale evolutie op zo uh, met zo'n toestand in de markt. Minister De Jager, het lijkt er steeds meer op dat de grote in Europa... over het hele dossier beslissen over de eurocrisis. Heeft Nederland nou nog wat te zeggen? Zeker, ja. Als je ook met uh, internationale media spreekt... dan geven ze juist vaak aan ook richting ons van... goh, hoe komt het toch dat Nederland zo'n stevige uh, voet tussen de deur heeft... in al die discussies over de eurozone? Toch waren de berichten vandaag dat Nederland zich ergde aan dat zogenaamde F-team. Het Frankfurt-team. Barroso, Van Rompuy, Merkel, Sarkozy. Het is prima als daar uh, mensen met elkaar afspraken maken om te kijken van hoe kunnen we verder komen, maar het kunnen nooit beslissingen zijn want de beslissingen worden alleen hier genomen, hier in Brussel met alle ministers van Financiën of alle regeringsleiders en op zich is dat prima als je het voorbereidt, want ik kom net zelf ook uit een uh, vergadering, een voorbereidende vergadering van verschillende ministers van Financiën daar hebben we ook allerlei dingen een beetje ja, als het ware voorgekookt al nou dat is op zich ook niks mis mee als je maar niet vergeet dat hier de beslissingen worden genomen en zo is het ook wat ligt er op tafel vandaag? Nou, allereerst natuurlijk Griekenland. Uh, er ligt uh, ook Italië op tafel. Uh, er liggen uh, de uitwerking van de verschillende opties. rond het uitvergroten, uh, zou je kunnen zeggen. van dat noodfonds middels privaat geld. of via geld van andere landen buiten Europa. Um, en we hebben natuurlijk ook een aantal, uh, ja, de, de, we kijken naar de bankensituatie, we kijken naar de andere landen overal, de situatie op de financiële markten. Het is, een, een, ja, tegenwoordig zo'n zo vergadering van ministers van Financiën is eigenlijk iedere keer weer heel erg actueel met allerlei onderwerpen. Wat Al dus minister De Jager van Financiën in Brussel. Er is een compensatieregeling voor slachtoffers van seksueel misbruik... door katholieke geestelijke. Slachtoffers krijgen maximaal 100.000 euro aan schadevergoeding. Jan Brennikmeijer van het Meldpunt Misbruik Rooms-Katholieke Kerk... legt uit wie er voor deze compensatie in aanmerking komen. Laat ik vooropstellen dat in principe elk slachtoffer... die een gegronde uh, klacht heeft of uh, anderszins bewijs heeft gekregen... via de rechtbank of via een herkenning door een dader... Uh, dat die bij ons welkom is voor compensatie. Op dit moment zijn er over 2009 en 2010 zijn er ongeveer 580 klachten ingediend. Daar hebben we tot nu toe 95 klachten van behandeld... en de helft daarvan zijn gegrondverklaard. Van meldpunt naar de slachtoffers zelf. Guido Klabbers, goedenavond. Goedenavond. U bent voorzitter van Klok, de koepel voor slachtoffergroepen... en u bent zelf ook slachtoffer van misbruik binnen de katholieke kerk. Wat vindt u van deze regeling? Nou daar een beetje als een donderslag bij heldere hemel uh, gepubliceerd. We hebben er maandenlang op moeten wachten. voordat er eigenlijk duidelijkheid kwam over deze regeling. En uh, wat we er nu van uh, zien. is eigenlijk dat het grotendeels een voortzetting is. van uh, de adviezen van de commissie uh, Lindenberg. En er springen een aantal zaken, toch in uh, één zaak springt er in positieve zin uit... die ik zonder meer wil noemen, is namelijk dat uh, verjaring, uh, het beroep op verjaring, dat dat uh, uh, wegvalt. Maar daar staat tegenover dat er uh, gewerkt wordt met een aantal categorieën uit de commissie Lindenberg... Die allemaal een maximum aan vergoeding hebben. En een bijkomend probleem daarbij is dat bij de categorie 1 tot en met 4 ook nog alle andere kosten die gemaakt worden en gemaakt zijn door het slachtoffer. Zoals de uitgaven in verband met therapie of reiskosten, dat die onder dat bedrag vallen. Er is meer het schiet, schiet, het, schiet het tekort, begrijp ik u goed? Het, uh, het schiet absoluut uh, tekort. Het schiet uh, zowel kwalitatief tekort als kwantitatief tekort. Kwantitatief, daarmee bedoel ik dat de bedragen natuurlijk... Uh, uh, het woord bescheiden is nog een, uh, een eufemisme uh, in deze zijn... Daarbij komt ook nog dat voor de categorieën 1, 2, 3 en 4 geen, vergoeden, geen aanspraak op een vergoeding van de kosten van rechtsbijstand uh, uh, mogelijk is. En, nou Even dan, voor onze helderheid, de... die vier categorieën, welke zijn dat? Dat zijn de eerste vier categorieën van, van Lindenberg, waarin sprake is van seksueel misbruik tot en met verkrachting. En alleen de vijfde categorie, waarin zeer ernstig en langdurig misbruik in de vorm van verkrachting aan de orde is. En nog ernstige schade voor de loopbaan en voor de inkomensontwikkeling van het slachtoffer is geweest. Daar is dan een maximale vergoeding van 100.000 euro voor gereserveerd. Als je dat Gelijk met het buitenland zijn dat natuurlijk bedragen waar je niet vrolijk van wordt. Zeker als je ook weet dat in een groot aantal gevallen. de mensen enorme schade hebben opgelopen. en daar hun hele leven niet alleen eh, psychisch last van gehad hebben. maar dat het ook materiële gevolgen heeft gehad voor henzelf en voor hun gezin. Zijn de slachtoffers zelf betrokken bij het bedenken van deze compensatieregeling? Ja, het is, weer, het is weer het oude liedje. Uh, Slachtoffers zijn slachtoffers en die worden nog steeds door de kerk op allerlei manieren buiten elke discussie en buiten elk gesprek gehouden. Het is uh, iets waar we zolang ze dan toch een beetje onze buik van vol hebben, want alles wordt geregeld buiten ons om. En uh, kennelijk is het niet de moeite waard om slachtoffers daar daadwerkelijk bij te betrekken. Er is uh, nu een nieuwe voorzitter van de voortzetting van Hulp aan Recht, die... Uh, heeft ook nog geen kans gezien om in contact te treden met uh, de slachtoffers. En dat is een beetje de cultuur waar wij tegenaan lopen. Er worden prachtige regels opgesteld, maar het wordt tijd dat mensen eens gaan kijken naar nou, wat is er met die mensen aan de hand. En die regeling die er nu is, is voor u dan geen aanleiding om te zeggen hier gaan we mee akkoord? U blijft zich niet tegen verzetten? De vraag is niet eens aan de orde of wij er mee akkoord gaan. We hebben via derde uh, moeten vernemen dat vandaag deze regeling... op deze wijze gepubliceerd zal worden. Gimedoe Klappers, wij moeten het hier helaas bij laten. Voorzitter ja. van de koepel van okay. slachtoffergroep. Hartelijk dank voor deze toelichting. Premier Berlusconi ontkent dat hij opstapt... maar is de geruchtenstroom ook gestaakt? Zo meer daarover. Het was opmerkelijk rustig bij Amsterdam-Wijnand Zwaan. Is dat nog steeds zo? Nou, niet als we naar de A1 kijken, want uh, daar is zojuist een ongeluk gebeurd richting Amersfoort bij Knoopert Muidenberg. En dat zorgt uh, meteen voor 6 kilometer file, twee rijstroken zijn dicht. Maar voor de rest valt het met de avondspits wel mee, inderdaad. Wat uh, verder nog opvalt is dat de N35 Duitse grens Enschede in beide richtingen dicht is voorlopig bij Enschede Oost na een ongeluk met een vrachtwagen. De alternatief is de route via Oldenzaal en dat is via de A1. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. In Koevoorden hoorde je 85 jaar lang. zes keer per dag een fabrieksfluit. Als teken dat het werk weer begon. en ook dat de werkdag ten einde was. Nou, tot twee weken geleden terug die fluit het zwijgen werd opgelegd. omdat er één klacht tegen het lawaai werd ingediend. Koevoordenaren vonden dat verschrikkelijk. en zijn een handtekeningenactie begonnen. met het resultaat dat de fluit terugkomt. Hier bij een slijter in Koevoorde hangt uh, een heleboel aan de deur. Verdwijnen stoomfluit ontwricht Koevoorde. Nou, een beetje overdreven of niet? Nou, ik vind van niet. Wij willen graag de fluit terug. Het hoort bij Koevoorde. Wat bent u aan het doen nu? Kijk, ik heb hem op uh, als ringtone.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 Van met de oorlog, die had herinneringen aan. Op het moment dat ze dan niet fluit hoorde, dacht ze, ja, dan stond ze er even bij stil. Dat ja. voor, was voor haar een, uh, ja, een, een soort troost, zeg maar. Uh. Dat staat hier, fluit eert slachtoffers slachtoffersbombardement. Hoe zit dat dan? Nou, in, de, in de oorlog is deze fabriek is, uh, is gebombardeerd. En toen de oorlog voorbij was...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 Er wordt in Nederland jaarlijks voor miljarden euro's aan voedsel verspeeld. Op een congres in Den Bosch wordt vanavond de No Waste Award uitgereikt. Aan de organisatie met het beste idee om verspilling van eten te voorkomen. Eerder in deze uitzending hoorden we al over een van de genomineerden, de cateraar van het Maxima Medisch Centrum. Van Timmermans is onderzoeker bij de Wageningen Universiteit is ook jurylid voor de prijs. Goedenavond. Goedenavond. Ja, er zijn nog twee andere genomineerden, eentje met brood en eentje met champignons, als ik het goed heb begrepen. Ja, dat klopt. Wat, wat zijn dat voor initiatieven? Nou, het eerste om met brood te beginnen, de genomineerde is de Zonneveldgroep. Uh, als we kijken naar brood, gemiddeld wordt 10 tot 15 procent van wat er dagelijks wordt gebakken door die bakker en naar de supermarkt gaat, komt weer retour eind van de dag omdat we allemaal als Nederlander graag dagvers brood willen hebben. Nou, wat er in de praktijk nu mee gebeurt is dat dat brood vaak nog wel een wordt. Bijvoorbeeld voor diervoeder of er worden er op beschuit van gemaakt enzovoort. Maar dat is heel laagwaardig. Daar verlies je ongeveer 10% van de oorspronkelijke waarde hou je nog over. Wat heeft Zonneveld Groep gedaan? Die hebben een ingrediënt gemaakt waardoor ze op basis van dat brood wat weer terugkomt... een nieuw zuurdezenbrood kunnen maken wat weer gewoon via het supermarktkanaal verkocht kan, kan worden. En om door deze nieuwe manier van denken, waardoor ze de, in feite de, de, ja, de business gaan veranderen rondom brood, zodat het geen vanzelfsprekendheid wordt dat brood wordt weggegooid eind van de dag, zijn zij genomineerd voor die No Waste Award uh, van vanavond. Ja, en dan die champions. Ja, het tweede, tweede uh, of eigenlijk de derde nominatie is, uh, is Shelton Mushrooms. Wat zij doen is de reststromen of de nevenstromen vanuit champignonverwerking, dus denk aan de zandvoetjes, het blancheerwater dat overblijft op het moment dat ze een proces toepassen om een champignon zeg maar langer houdbaar te maken. Daar, maken ze, daar halen ze weer ingrediënten uit en voedingsstoffen die ze weer verkopen of, of omzetten in andere producten. Ze zijn in staat geweest, dus Jan Klerke als ondernemer die dit bedrijf en dit idee opgepakt heeft... om binnen drie jaar daar ook een business van te maken. Dus hij verkoopt zijn nieuwe product in feite in heel Europa. Deze drie strijden om die prijs. Er is ook een diner vanavond in Den Bosch bij de prijsuitreiking. Wel even goed opletten, zodat er niks overblijft, hè? Nou, dat is heel simpel. Ik heb, uh, ik heb de, de keuze van de cateraars mogen doen. Dus er zijn zes cateraars die we gevraagd hebben van kom met een zo origineel mogelijk uh, menu en, en samenstelling... Uh, catering is uiteindelijk, uh, uh, ja, daar is de keuze opgevallen. En ik weet zeker dat er niks weggaat aan het tijd van, uh, van de avond. Dus zij maken gebruik van restanten van supermarkten die ze weer tot maaltijden verwerken. Ze maken gebruik van een, een, een opzet waarbij het weer gaat om het verleiden van degene die eten en niet van... Uh, zoals bij standaard buffetten gebeurt, dat, dat soms wel 40, 50 procent van tevoren klaar wordt gezet. En dat gaat aan het eind van de, eind van de dag weg. Oops, en zo, nou. zo zit er op zes, zeven thema's waarvan we zeker weten, er gaat niks weg, eind van de avond. Oké, okay, ik hoor op de achtergrond al applaus, meneer Timmermans. Ik zou zeggen, gauw naar de prijsuitreiking. Dank u wel, Twan Timmermans Dankjewel. van de No Waste Award. En we sluiten af waar we dit Radio 1-journaal begonnen in Rome. Premier Berlusconi vecht weer eens voor zijn politieke leven. Na verluidt is hij druk aan de bellen om een meerderheid te houden... voor een belangrijke stemming morgen. Correspondent Bas Mesters, wat is het laatste nieuws? Ja, echt met het hoofd omlaag Knokt Silvio Berlusconi door... tegen alles en iedereen die beweert dat hij zou aftreden. Op zijn Facebookpagina, jawel, die heeft hij sinds kort ook... En zegt hij dat deze geruchten ongefundeerd zijn. Hij zegt morgen dan ga ik eens kijken, ga ik de verraders in de ogen kijken, degenen die tegen mij zullen stemmen. Ik wil het zelf meemaken. Hij is niet van plan om voortijdig naar de president te gaan. Het is morgen een gewone stemming over de jaarbalans van 2010. Dat is geen echte vertrouwenskwestie aan verbonden, maar uit de stemverhoudingen die daar omheen. Naar buiten komen kan iedereen destilleren of Berlusconi nog het vertrouwen heeft of niet. En als dat niet zo is zal de oppositie direct een echte vertrouwenstemming daaraan vastkoppelen. En dan kan het snel afgelopen zijn. Maar morgen zullen we pas meer weten. In ieder geval hoeft hij niet terug te keren naar een van zijn eerste carrières. Het verkopen van stofzuigers. Dankjewel, Bas Mesters. En daarmee is het Radio 1 journaal ten einde gekomen. In ieder geval voor vanavond. Zometeen gaan we naar avondspits. WNL. Joost Eerpmans. Goedenavond, Joost. Goedenavond, Lucella. en Tim, wij gaan praten over het volgende. Waarom bemoeit de overheid zich eigenlijk met het ontslag van werknemers in het bedrijfsleven? Dat is een hele goede vraag, vind ik. Die houdt ook veel mensen bezig al een behoorlijke tijd. Er wordt niks aan gedaan aan dat hele starre ontslagrecht. Ik zie heel veel voordelen om het aan te pakken. Ik ga erover praten met initiatiefnemers van een wetsvoorstel daarom, dat is D66-Kamerlid Vat. Maar Kozakaya, zij zit in de show uh, zo meteen uh, bij Avondspits. We praten ook met een groot tegenstander, dus Jaap Smit. Die is het helemaal niet met ons eens. Die vindt, uh, hij is namelijk van de vakbond CNV. Die vindt uh, dat we niet moeten morgen aan het ontslagrecht. En ik vraag natuurlijk uw mening. Vindt u ook met mij dat het ontslagrecht aanzienlijk versoepeld en versimpeld zou moeten worden uh, voor werkgevers? Dan bent u aan het goede adres op 0800 1121. Kunt u bellen, de lijnen staan nu open. 0800 1121. En ik spreek u heel graag in Avondspits van WNL zo meteen.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 Op weg naar één kaart voor tram, trein, bus en metro. Doei! Hé, hey, dat online boekhouden gaat nu wel heel snel. Ja, dat is supersnel werk in de cloud. Uh?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 In Oostenrijk heeft minister van Defensie Darabos een pijnlijke nederlaag geleden. Hij had de bevelhebber van de strijdkrachten op staande voet ontslagen. Generaal Entager had kritiek op het plan van de minister om de dienstplicht op te heffen. Vandaag heeft de generaal een rechtszaak tegen een ontslag gewonnen en morgen keert hij weer terug op zijn post.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 En in Griekenland wordt de econoom Papadimos getipt... als premier van de nieuwe eenheidsregering. Papadimos was president van de Griekse Centrale Bank... toen het land toetrad tot de euro. En is ook vice-president van de Europese Centrale Bank geweest. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Hier is Willemijn Hubert. Vanuit het oosten gaat het heel langzaamaan wat opklaren. Dat betekent dat er wel wat mist kan ontstaan of wat laaghangende bewolking. En daarbij koelt het af aan een graad of vijf, aan zee een graad of zeven. En morgen breiden de opklaringen zich dan langzamerhand over het land uit richting het westen. Het westen van het land houdt het dan nog heel lange tijd bewolkt. Maar in het oosten schijnt al gauw flink de zon en het wordt zo'n 12 tot 13 graden bij een matige oostelijke wind. En dan de dagen daarna is er steeds meer ruimte voor de zon. Het blijft ook droog en tot het weekend blijft het ook echt zacht voor de tijd van het jaar. ANRB ah, nee, Verkeersinformatie. De avondspits is eigenlijk alweer voorbij. Nog een paar opvallende zaken. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Diemen en knooppunt Muidenberg. staat 6 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Maar voor de rest zijn eigenlijk bijna alle files opgelost. Nog een korte file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade 3 kilometer. En de N44 van Den Haag naar Wassenaar staat tussen Wassenaar Zuid en Wassenaar 3 kilometer. En dat komt door een auto met weg. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Versoepel het ontslagrecht. Ja, een hele goede avond op deze maandagavond. Dit is Avondspits van WNL. en Tot 7 uur staan de lijnen open voor uw reactie. Bel WNL. 0800 1121. Want al jaren is versoepeling van het ontslagrecht onderwerp van een grote politieke en maatschappelijke strijd. Werkgevers smeken erom. Werknemers en vakbonden bestrijden het te vuur en te zwart. Maar dankzij een linkstrekje van de PVV is het huidige kabinet helaas ook weer niet van plan om het ontslagrecht aan te pakken. Terwijl CDA en VVD niet liever zouden willen. Nu nog kan een contract alleen worden beëindigd via tussenkomst van een kantonrechter of het UWV. Komt een bedrijf in moeilijkheden, dan zijn het vooral de parttimers en de flexmedewerkers als eerste de sigaar. Want vaste krachten, dat gaat men niet doen, die zijn veel te duur. En het is ook veel te veel gedoe. Dus blijft de arbeidsmarkt gewoon op slot en muur vastzitten. Laat werknemers en werkgevers nou zelf gaan over beëindiging van hun contract. En laat dat achteraf eventueel toetsen door een rechter. Maar waarom moet de overheid zich toch bemoeien met ontslag? Zet de arbeidsmarkt weer in beweging en versoepel het ontslagrecht. Bel nou. 0800 1121 ja, ik wil een nieuw Nederlands ontslagrecht. Daar ga ik voor vanavond. En u kunt dus inbellen 0800 1121. Komt u hier in de studio uit. U kunt ook twitteren. Dat doet u hashtag WNL. Hashtag Eerdmans. Verrie Kole zegt voor de verandering. Eens eens met Eerdmans. Ontslagrecht is iets tussen werkgever en werknemer. Overheid moet eruit blijven. Precies mijn mening, Verrie. Cornelis Bakker zegt Eerdmans. Kun je niet maken zonder ook de wachtgeldregelingen voor politici aan te pakken. En André Bakker, hier hoeven we het toch niet over te hebben. Gewoon doen. Kabinet, maak je sterk. Verruim het ontslagrecht. Straks bij ons. Inderdaad hier in. Avondspits kunt u ook meedoen. Um, Laten we eens kijken wie ons als eerste belde. Dat is uh, Barry van Zelst uit Oostwijk. Goedenavond. Eén goedenavond. Zeg Hai. u maar. Ik uh, ben het niet uh, met de stelling eens. En wel hierom? Uh, omdat uh, ik vind dat, uh, ik vind dat uh, de overheid moet toch een bepaalde bescherming voor, uh, uh, voor mensen bieden omdat, uh, kijk, uh, als je, je kunt al een ge gegronde reden hebben om iemand te ontslaan. Uh, maar ik denk dat het gevaar op de loer ligt dat, uh, uh, dat mensen uh, eruit worden gewipt op het moment dat het uh, de werkgevers uitkomt. Ja. En ik, denk je, ik denk dat je daarmee uh, gewoon uh, mensen, uh, zeker in deze tijd van economische recessie en problemen, dat je mensen gewoon uh, heel veel. Uh, problemen bezorgd op die manier. Maar, maar nu zeggen we eigenlijk, zoals je het ziet uh, hoe het gaat, dat juist de vaste krachten die misschien wel minder goed produceren, hè, of minder goed werk verlenen, die, die mogen blijven ten koste van de jonge instromers die als eerste eruit gemept worden, want ouder ontslaan is gewoon veel te duur. Nou, daar ben ik het ook absoluut wel mee eens. Hoor. Ik bedoel iedereen, ik vind wel dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moet dragen in uh, uh, het bijdragen aan, uh, aan productiviteit. Hmm. Uh, dus in die zin vind ik het wel heel belangrijk dat, uh, uh, dat mensen ook hun eigen verantwoordelijkheid daarin nemen. Oké, okay, Barry van Zels, dank je zeer. Bjorn Spruit uit Waalre. Uh, versoepelend ontslagrecht, zeg ik. Ja, daar ben ik het dus uh, absoluut niet mee eens. Uh, punt is namelijk, we hebben een heel goed voorbeeld, hè. Kijk maar naar Amerika. Daar kan men op dit moment heel makkelijk werknemers ontslaan. Uh, ze kunnen bijvoorbeeld maandag naar het werk komen, dinsdag ochtends komen ze, komen ze binnen en onder het, bureau, uh, onder het bureau vinden ze een roze papiertje met een doos waar ze dan vrolijk op staat dat ze mogen vertrekken. Maar is er, is is, namelijk... is er dan nog een rechter die daar na afloop nog iets van vindt in Amerika? Nee, nee, nee. nee. nee dat is wel een verschil nee. natuurlijk, hè? Dat is, dat, dat is, is de, de rechter die komt daar niet tussen beiden. Nee. En een, een werkgever die mag gewoon een werknemer ontslaan. Kijk, in Nederland is het al goed geregeld dat een werkgever een werknemer mag ontslaan. Als daar een goede reden voor is, zei het, bijvoorbeeld economische noodzaak... of uh, het feit dat een werknemer aanwijsbaar niet goed presteert... Hmm. Dan, dan mag een, een, een, een, een, een kantonrechter, die ontbindt zo'n contract. Ja. Kijk, een, een ontslag moet ook meetbaar ontbonden kunnen worden. Nou, wat je ziet in Amerika is dat op het moment in tijden van onzekerheid... Er zijn de klappen daar, bijvoorbeeld ook op de, uh, voor, de, voor de verkopers, dus voor de werk, uh, werkgevers... En de kap-economisch veel harder. Dat gaat, die, die bewegingen zijn veel grilliger. Maar Björn, we zetten. Logisch. Dit is ook heel logisch, want op het moment dat een consument niet kan consumeren. en de grootste gedeelte van de consumenten zijn werknemers. Dan maar... betekent dus dat, dat je dat gaat merken. Het gaat er ook vaak om die traag procedures. Soms ben ik gewoon blij dat de overheid niet verbiedt dat mensen ontslagen worden. want zover zijn we nog net niet in Nederland. Maar waar bemoeit de overheid zich feitelijk mee? Nou ja, die biedt dus een, een, een bepaalde zekerheid... Nee, dat doet de rechter. Mensen. Dat moet de rechter doen, ja, vind goed. ik. Ja, goed, ja, zeker. Maar die, die, die wetgevingen die worden geregeld door de Tweede Kamer. Ja, dat is dus ook ja, precies. Ja, daar heb je het cirkeltje rond. Dan zijn we het cirkeltje rond, wat over de Tweede Kamer gesproken aan de lijn. En meeluisterend is Fatma Kozekaja. Zij is Tweede Kamerlid voor d 66 en ook al lang roepende in de woestijn... de dorre woestijn, kunnen we zeggen, van, het, van de Tweede Kamer. Want zij diende vandaag dan het initiatiefwetsverstel in... om het ontslag te versoepelen. Mevrouw Kozekaja, goedenavond. Hallo. Hallo. Ja, u hallo, heeft... Hallo, met Fatma Kozakaya. Ja, hallo Fatma Kozakaya. Ik eh, heb je aangekondigd en inmiddels ben je in de uitzending. Um, ja, als het goed is wel, toch? Dan dus... denk ik wel, als wij samen praten, dan moet het goed komen. Uh, de, de vraag is, er wordt, wordt veel nee gezegd, moet ik eerlijk zeggen, bij de bellers die mij bellen. zeggen, ik stel dus vast, verzoepel het ontslagrecht om vele uh, redenen. Misschien kun jij in kort bestek even kernachtig uitleggen waarom er het noodzakelijk is en anderzijds ook de, het Amerikaanse schrikbeeld... van iedereen wordt op een hoop gegooid en ontslagen en, en weg... en zonder enige uh, zorg en rechtszekerheid eromheen... dat dat niet kan gaan ontstaan? Ja, als jij doorvraagt, he, dan komen ze toch in een genuanceerder verhaal terecht. Hmm. Laat ik uitleggen waarom ik uh, wil dat uh, uh, het ontslagrecht wordt gemoderniseerd. Enerzijds omdat er gewoon ongelijkheid uh, bestaat... Tussen werknemers die in een vast dienstverband zitten en werknemers die dus in die flexcontracten zitten. Um, anderzijds, omdat die dynamiek in de arbeidsmarkt uh, terug moet komen. Een ander belangrijk punt is ook dat de uh, keuze van de werkgever bepaalt of een werknemer uiteindelijk, als het een onrechte zijn, ontslagen vergoeding krijgt of niet. Ja, maar... Laat ik gelijk ook voorbeelden ja. geven, ja, anders begrijpt niemand het. Uh, als we beginnen met dat laatste, hè? stel dat de werkgever kiest voor de route UWV nu, dan uh, hoort daar geen vergoeding bij. Ook ja. als iets niet deugdelijk is gegaan. Uh, als je de route kantoorrechter kiest, dan zit daar wel een vergoeding bij. Ik ben heel lang advocaat geweest, ik heb nog nooit een werknemer kunnen uitleggen waarom je via de ene route wel een vergoeding ja. krijgt en via de andere route niet. Dat is oneerlijk. Nou, ja. Uh, een andere ongelijke situatie ontstaat. Stel nou een MKB'er heeft tien werknemers in uh, dienst. Drie uh, in uh, uh, tijdelijke contracten. En het gaat even economisch niet goed. Zijn het altijd die drie met die tijdelijke contracten die eruit moeten gaan. Want dat is goedkoper. Ja. Terwijl misschien daar een ontzettend goede tussenlap en kwaliteit heeft. En het liefst die werkgever, die werknemer zou willen behouden. Ja. Zo... Zo haal uh, je de arbeidsmarkt gewoon potdicht en bied je mensen, jongeren, vrouwen herintredende vrouwen maar valt maar de, samen, niet de, de, de kansen die nee, ook horen. maar krijgen. er is wel wat gebeurd hè? Die, die kantonrechtsformule is natuurlijk minder ernstig uh, hè? men heeft dat aangepast ik kan niet precies de details weet ik niet maar men heeft hè, die maand voor een jaar waarop je dan uh, hè, als je ontslagen wordt die verrekening wordt, wordt gunstiger dacht ik voor werkgevers die is al gunstiger is het, uh, kan, de, kan, de, kan het binnen het systeem nog worden verbeterd of zeg je echt moet een dramatische verandering en wat stel jij eigenlijk voor met het wetsvoorstel plaatsvinden wil je de, de, de arbeidsmarkt in beweging krijgen en, en, en werkgevers aanmoedigen om mensen wel op te blijven aannemen. Ja. Kijk, zolang die twee routes bestaan, zal dit probleem gewoon blijven. Werkgevers zullen dat als risicovol zien, kostbaar zien en dus geen nieuwe mensen in uh, uh, dienst nemen. Dat moeten we niet meer willen, want nee. dan ben je economisch gewoon uh, uh, de pineut. Ja. En je wilt toch juist dat je ook uh, uh, een, in een dynamische wereld geld omzet. Ja. Want werkgever en werknemer willen uiteindelijk geld verdienen. En als je geld wil verdienen, dan moet je zorgen dat de werkgever uh, uh, vooruit kan, maar dat de werknemer ook uh, uh, de kwaliteiten die hij heeft, kan tentans leiden. Ja. weet ik, de... ik ook... Zeer een beetje eens, maar laten we eens luisteren, er zijn een hoop mensen die bellen, die komen ook met, met opmerkingen richting jou. Het gaat om, uh, luister, het ontslagrecht, versoepel het ontslagrecht, zeg ik, en wel onmiddellijk als het kan. 0800 1121, uh, Arjan WNL zegt helemaal eens, Eerdmans voor, voor president, nou, dat is een vriend uh, van de show. Uh, meneer, eens kijken wie er, wie er duidelijk tegen zijn, dat is Gert Kolkmer uit Amsterdam. Goedenavond. Ja, ja goedenavond meneer Eerdmans. Uh... Ik moet u helaas ook uh, niet mee eens verkopen, ondanks dat ik u een uh, heel sympathieke man vind eigenlijk. Maar ik uh, ben zestig en ik werk bij een bedrijf die mij dolgraag kwijt zou willen om de productie naar India bijvoorbeeld uh, te verplaatsen. En uh, daar kan mevrouw het wel hebben over de dynamiek in de, in de arbeidsmarkt. Maar ik sta er met de gebakken peren, om, omdat ze mij dan makkelijk kunnen ontslaan als daar aan het uh, arbeidsrecht iets versoepeld hm. zou worden. Me, mevrouw Kaja, luistert u mee? Ja. Dat vind ik een, eh, een goede vraag ook. Kijk, als een bedrijf weg wil uit Nederland... dan maakt het niet uit of je het huidige ontslagrecht hebt of een nieuwe ontslagrecht. Als een bedrijf weggaat, gaat het bedrijf weg. En dat is heel erg vervelend. Daar moeten we juist proberen te zorgen dat het voor werkgevers aantrekkelijk blijft om in Nederland te blijven. Zijn dit... Een ander heel belangrijk ja. punt wat ik zou mee willen geven... Kijk, we leven in een beschaafd land... en ik vind dat er altijd uh, een bescherming moet zijn. Maar dat is een bescherming achteraf in mijn voorstel. En dan kan de werknemer, als hij vindt dat hij niet goed behandeld is tot aan de hoograad zelfs procederen. Dat kan nu niet. Oké, okay, da dank u zeer mevrouw Kolkmer. Meneer Kolkmer, me mevrouw Kozekaai wil ik vragen. Is het, is het zo dat je zegt, uh, gaan er bedrijven ten onder, kopje onder... Uh, is de situatie zo dringend dat je, dat je ziet dat, dat bedrijven... Dat met, met, met nou, zeg maar verkeerd, verkeerde werknemers, ver, niet presteerde werknemers... die ze niet kunnen ontslaan, want dat levert de kosten op... maar dat ze ze ook niet willen houden en dat zo'n bedrijf door de hoeven zakt? Nou kijk, dat is ook weer kort door de bocht. Kijk, alleen om die ontslagregels gaat een bedrijf uh, ook niet zijn hele uh, strategie op uh, bepalen. Maar het is wel zo, en dat zeg ik zeggen alle deskundigen, ik heb dat ook zelf als advocaat gezien, dat werkgevers gewoon koud watervrees hebben om mensen in dienst te nemen. Als je aan werkgevers zou vragen, uh, wat vindt u het meest uh, risicovolle op dit moment uh, uh, voor het aannemen van werknemers? ...dan is dat stevast de ontslagregels die uh, toch een kostbare... Ja, en daarmee staat het eigenlijk ook onder druk, daarmee staat het ook vast eigenlijk. In, in, is, is er geen enkele... He, staat de hele arbeidsmarkt vast. Laten we eens kijken wat, wat vindt u ervan, Joop van Melen uit Zevenhuizen. Ja, goedenavond. Goedenavond. Uh, nou, ik, ik ben het met u eens. Uh, maar ik zat eigenlijk iets aan de andere kant te bedenken. We ja. denken op dit moment vooral vanuit het open van iemand die mogelijk ontslagen zou kunnen worden... Maar laten we, nou, we het nou eens zien vanuit het uh, oogpunt van iemand die uh, financiële problemen heeft met zijn werk. Hmm. Ik, ben dan zelf dan, ik, heb, ik ben zelf ondernemer. En uh, hij moet mensen ontslaan, omdat anders een bedrijf misschien niet draaiende blijft. Ja. is dat dan voor een lastig pakket als de overheid zit ermee blijft bemoeien? moeien. Want hij is al dat geld kwijt. Nou zei ik net mijn vraag, van, gaat daar bedrijven? Maar dan zegt mevrouw Kajer, van, dat, dat zal niet de enige oorzaak kunnen zijn voor een bedrijf dat onderuit gaat. Heeft u er zelf momenteel last van? U bent fruitteller begrijp ik. Ja klopt. Uh, nou, ik heb wel uh, uh, een aantal mensen, mensen uh, in dienst. En uh, ik, ik, ik loop ook tegen dingen aan dat als het bij mij uh, de productie wat minder loopt, uh, het is niet zo dat ik een heel klein bedrijf op iets niet geest, maar soms dan zit je over mogelijkheden te denken als een ontslag op iets in die geest. Als ik dat zelf kan regelen, kan ik dat ook sneller uh, ja. voor elkaar krijgen, ja. zonder dat ik allerlei, allerlei politieke middelen... Uh, U heeft veel meer flexibiliteit nodig? He, dat is wat u ja. zegt. En niet de stugheid, ja. de starheid van het systeem zoals we het nu kennen. Oké, okay, versoepel het ontslagrecht, luisteraars. Dat zeg ik. 0800 1121. De lijnen staan open. Je kunt ook twitteren via hashtag WNL, hashtag Eerdmans. Aan de lijn is dus ook nog Fatma Kozakai van D60. Die wurmt zich door de kluwen van, van tegenstanders in Politiek Den Haag. Maar is toch wel zover dat ze een initiatiefvoorstel heeft gelanceerd. Henk van Ommeren zegt, Eerdmans werkgevers ontslaan niet te snel. zien maar weer een goede werknemer terug te vinden als de markt weer aantrekt. Dat is de praktijk. Dat denk ik dat ik daar, dat ik daar in NT mee kan, kan komen. Uh, Piet van S uit Nijmegen. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Nou, die mevrouw je vergeet iets. En dat is dat niet iedere werknemer gelijk zijn. Bijvoorbeeld mensen met gezondheidsproblemen. Uh, denk maar aan mensen die bijvoorbeeld vanuit een herkeuring uit de WHO verplicht op de arbeidsmarkt worden ja. gegooid. En uh, zich ook een baan moeten uh, verkrijgen. En dan zul je altijd zien als deze mensen niet worden beschermd dat die ook als eerste eruit worden gegooid. Kijk, en daarom vind ik dat de overheid altijd... Kijk, voor mij mogen ze het best versoepelen... alleen moet dan wel het UWV bepalen welke mensen... Recht hebben op een bescherming, om ieder geval hun baan te houden. U zegt eigenlijk een hele kleine preventieve toetsing, zoals het UWV dat nu doet... voor een bepaalde groep mensen die dat hardst nodig hebben. Nou ja, de mensen die zichzelf kunnen redden, hoeven niet bij de overheid zijn... maar mensen die bijvoorbeeld uh, een chronische ziekte of een handicap hebben... en, en niet genoeg kunnen produceren, bijvoorbeeld maar 10% wat eigenlijk kan... dat is nou uh, met die WWNV heel erg bezig, met die waarjongens... Kijk, dan vind ik het niet terecht dat, dat want als het potje namelijk leeg is, als de werkgever een ja. subsidie krijgt, nou, dan gaan je mensen eruit. Ja, maar dan ga je al... draaideur-WW'ers. Maar op, deze, op, op dit moment neemt niemand ze ook meer aan natuurlijk. Nee, waarom niet? Omdat als inderdaad deze mensen, a, die, die produceren niet genoeg, en b, moeten die, die mensen ook een steuntje hebben, waardoor ze inderdaad kunnen blijven draaien in het bedrijf, ook al is het maar een derde, of misschien maar uh, 20% van wat. Een uh, reguliere werknemer draait. En die, moet, en die werknemers moeten beschermd worden. Laat D66 daarmee is het een initiatiefwet voor nemen. Uh, mm, mevrouw we... Kaya, ja dank u. Het Je punt is ik... duidelijk. Mevrouw Kaya. Wat, doe, ja. wat kunnen we doen met die, met die nou ja, groep? Ge... Kijk, juist deze mensen die het zwak zijn op die arbeidsmarkt. Die krijgen de kansen niet vanwege die uh, regels die we nu hebben. Werkgevers durven gewoon niet aan. En daar moeten we van af. Juist deze mensen hebben het nodig dat ze kansen krijgen. En die kansen onthouden, onthouden we deze mensen... omdat wij niet durven te kijken naar de regels die dat onmogelijk maken. Maar hoe bescherm je ze? En ik ben eindelijk blij dat we die inhoudelijke discussie eens een keer voeren. Want het gaat juist uh, uh, de onderkant van de arbeidsmarkt... zo noemen ze het ook nog eens elke keer weer... Die krijgt weinig kansen en geen gelijke kansen op die arbeidsmarkt. Omdat werkgevers niet die risico's durven aan te nemen. Mevrouw Kozakaya. Dan... Ja, dat was even een punt. Want we gaan zo praten met Jab Smit van CNV. die een ander geluid laat horen. Dank u zeer en succes met het wetsvoorstel. Peter Klein, die twittert. Eermans bent tegen. Je bent al oud met 35. Senioren worden op arbeidsmarkt gediscrimineerd. ZZP heeft nauwelijks voorzieningen en bescherming. Ja, dat is een punt, Peter Klein, wat ik toch wil maken. Hoe kunnen we. Waarom schrijven mensen zo snel af? Je bent oud, inderdaad, als je 35 bent. We, waar hebben we het over? De AOW-leeftijd wordt verhoogd. Iedereen moet die mentale knop omzetten... dat je helemaal niet oud bent als je 55 bent... maar dat je fantastisch, fantastisch goed kan werken. En daar zit ik mee, ook in dit, in dit tegenstand tegen die ontslagrechtversoepeling. Mensen moeten ook meegaan en kunnen veel langer werken... en zijn niet oud en zitten niet vast. Die moeten ook nieuwe kansen kunnen pakken, vind ik. Vind ik. Maar wat vindt u 0800 1121, versoepel het ontslagrecht? Bouke Noorlander uit Rotterdam. Ja, een goedenavond. Hallo. Ja, goedenavond. Zegt u maar... Ja, ik vind al jaren dat het uh, omslagrecht versoepeld zal moeten worden om uiteindelijk een betere doorstroming te kunnen krijgen in, in de arbeidsmarkt. Maar ook om werkgevers de gelegenheid te geven om in, uh, op dit moment toch wat uh... Daar was u niet meer, geloof ik. U valt eruit. Dat is jammer. Uh, Koen van der Das uit Arnhem. goeiedag, goedenavond. Eén goedenavond. Ja, ik ben het uh, vrij eens met de stelling. Ik uh, vind dat namelijk werkgevers de ruimte moeten krijgen en uh, gedeerd moeten worden om in tijden van crisis uh, zeker wat flexibeler om te moeten gaan met uh, situaties zoals tegenwoordig de marktbewegingen zijn. Uh, en daarin ook uh, moeten kunnen reageren op het, uh, dat het uh, overheid wel is uh, om ervoor te zorgen dat er een sociaal netwerk een uh, uh, soort vangnet ontstaat en dat, dat voldoende aanwezig is, zodat uh, die vrijheid en de werk, uh, de op. lijn sto stoort ook wat, moet ik zeggen, hier naar binnen toe in ieder geval. Um, we, gaan we gaan eens kijken wat, wat, het, wat het cnv even ervan zegt. Jaap Smit uh, is aan de lijn, hij is voorzitter van het CNV, is tegen versoepeling van ontslagrecht. Eén, goedenavond meneer Smit. Goedenavond. Ja, u zit in het diner, dus u heeft volgens mij niet mee kunnen ja. luisteren met uh, de voorgaande discussie. Nee. Maar dat geeft helemaal niks. Brandt brand u vooral even los waarom u zegt, doe er nou eens niets aan, want zoals we nu werken is dat prima. Dat is niet wat ik zeg. Ik Laat ik zeggen, we moeten stoppen met het gepeuteren aan het ontslagrecht. Want je bent voortdurend bezig met de achterdeur. En uh, waar we aan, mee aan de gang moeten gaan is met uh, uh, het voortraject. Als wij gaan zorgen dat mensen van werk naar werk begeleid kunnen worden... dat ze uh, zicht hebben op continuïteit om hun levensonderhoud te voorzien... als we nou eens aan de voorkant gaan beginnen... dan neemt de druk op het ontslagrecht vanzelf af. Ja, dat, dat, ik vind dat het gepeuteren aan ja. het ontslagrecht... dat stelt op zich al niet zoveel meer voor. Als mensen van mensen, ondernemers van mensen ook willen, dan kan dat... En het is maar goed dat ze er nog steeds een goed verhaal bij moeten hebben. Maar laten we ons nou met elkaar ons inzetten om uh, met elkaar eens goed te kijken naar wat zijn de nieuwe arbeidsverhoudingen in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen. Ik heb al eerder gezegd, ik ben bereid om daar gewoon een gesprek over te voeren, maar niet alleen maar over het ontslagrecht. Want dat gaat slechts over de achterdeur. En laten we eens praten over hoe we mensen gewoon van werk naar werk kunnen begeleiden. Want wat mensen nodig hebben is ook continuïteit in hun levensonderhouding Maar die, Maar ik denk dat het met u eens kan, kan zijn dat de voorkant heel belangrijk is. En dat zou de druk kunnen verkleinen. Maar als je kijkt naar de feiten dat, dat insiders hè, zoals ze de vaste krachten blijven, blijven zitten... die het probleem misschien veroorzaken. Va jonge mensen, flexmedewerkers worden er gekeeperd als het bedrijf uh, ervan vanaf moet. Ja. Dat probleem houden we ook aan de achterdeur ja. in stand. Nou, u kent misschien mijn uitspraak, vast is de vast en flex is de flex. Daarmee geef ik al aan. Dat we met elkaar over dit onderwerp moeten praten. Maar zie het dan in het totaal van de arbeidsmarkt. En niet alleen maar over, met het sleutel aan de achterdeur. Hm. Uh, maar laten nou, we gewoon eens het totaalpakket bekijken. En zien hoe we de druk op het ontslagrecht op een andere manier kunnen afnemen. Ja. Want wat mensen nodig hebben, kijk, ondernemers hebben vrijheid nodig om te kunnen bewegen. Maar wat werknemers nodig hebben, is zicht op continuïteit om hun levensonderhoud te kunnen. Maar mevrouw Kaya zegt net, UWV-route, op die twee routes, daar geen vergoeding. Route kantonrechter, wel een vergoeding. Dat is gewoon toch ja, maar... niet meer uit te leggen. Ja, maar dat is een detail. Nogmaals, Vindt u dat? Ik, uh, ik heb niet, nou ja, niet zoveel zin om op, nogmaals, ik vind dat gepeuter aan het, aan het huidige ontslagrecht. Er zitten best een aantal uh, suggesties in, maar ik, ik pleit er gewoon voor om eens met elkaar het grondige gesprek aan te gaan over de arbeidsmarkt van morgen. Juist ook in het licht van die grote tweedeling die aan het ontstaan is. Jongere mensen die met lullige flexcontractjes de mm. bos in worden gestuurd. Daar moet iets aan gebeuren. En niet alleen maar het peuter aan het ontslagrecht. Oké, okay, ik hoop dat daar in ieder geval een brok flexibiliteit ook in zit bij u aan de voorkant. Dat zou de arbeidsmarkt denk ik goed kunnen gebruiken. Laat, laten we luisteren naar, naar een beller Martijn Slag uit Bronnegeveen. Goedenavond Martijn. Goedenavond. Eens of niet? Uh, deels eens, want het grootste verschil in het ontslagrecht wat er nu nog is... is tussen ambtenaren en mensen in de private sector. En dat zou ik graag gelijk getrokken zien in eerste instantie. Ja. Voordat uh, het ontslagrecht in de private sector nog soepeler wordt. Maar daar, zit hem, daar, daar zitten een we een ook nog op te wachten, hè? Op het ambtenarenrecht, de aanpassing en het, het, het gelijkschakelen ja, tussen privaat en, en publiek. Ja, nou dat vind ik een belangrijker punt dan uh, het omslagrecht. Uh. Als we al zodanig al. Oké, helder punt Martijn Slag. Dankjewel. je zeer. Wim Dorsman zegt, mijn autobedrijf is kapot gemaakt door de ziektekostenregeling, door de BNP en de belastingregeling, niet door het ontslagrecht. Chris Ritsen zegt, wat zijn de voordelen voor werknemers in vaste dienst bij flexibilisering van het ontslagrecht? Ik denk dat die juist uh, inderdaad iets meer uh, flexibeler moeten gaan worden. Dat is het voordeel voor die werknemers in plaats van het, het algemeen blijven zitten waar bedrijven nogal wat last van hebben. De heer Van der Does uit Goes. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik wil daar graag eventjes iets aan toevoegen. Uh, wat een beetje buiten de dis dis discussie blijft, vind ik, is de positie van de bestuurders. Want wij weten toch allemaal dat het uh, aan de top uh, graaien, graaien, graaien geblazen is. En dat uh, als er dus ergens iets fout gaat, de eenvoudige werknemer dus weer zijn biezen kan pakken. En ik vind het allemaal prima, een uh, versoepeling van het ontslagrecht. Maar ik vind ook wel dat we dan de top eventjes uh, mee moeten nemen. Ja, dat zou, dat zou ik wel willen. Maar daar gaat de Raad van Commissarissen vaak over. En daar kun je moeilijk uh, het ontslagrecht op loslaten. Ja, dat vind ik wel een beetje een makkelijke opmerking. Het gaat er niet over of dat de Raad van Commissarissen erover gaat. Het gaat er over de, het totaal van de discussie. Wij moeten dus ook de, de positie van, van onze bestuurders eventjes meenemen in deze discussie. En niet alleen maar kijken naar de werknemers. Duidelijk, duidelijk signaal. Meneer Van der Does uit Goes belt in op het uh, avondspitsthema vanavond: het ontslagrecht. Versoepel het ontslagrecht. We zitten in de tune, dus u hoort de laatste bellers. Meneer Volk uit Berkel. Ja, ik, wat ik even wil doorgeven... u bent eens eh, met de stelling... maar men moet ook eens kijken naar het, de mogelijkheid om mensen aan te nemen. Nu kun je alleen maar mensen aannemen voor een bepaalde tijd... en dan, eh, dat, dat is heel erg moeilijk, want mensen willen dat dan weer niet. Ze willen toch zekerheid hebben. En overigens een zekerheid die ze eigenlijk op dat moment al direct hebben. Maar het gaat juist om mensen die voor onbepaalde tijd aangenomen worden. Ja. Wij kunnen dus nu niet mensen aannemen. Ik ben zelf een klein ondernemer. Je kan mensen niet aannemen voor een bepaalde tijd... of voor een onbepaalde tijd... Want op het moment dat je ze in dienst hebt, dan kan je ze ook niet meer kwijt. En dat is gewoon het moeilijke van deze zaak. Je moet mensen de mogelijkheid geven om mensen ook weer uh, de zaak te kunnen beëindigen. En onze Zuiderburen hebben daar een oplossing voor. Je neemt mensen aan voor onbepaalde tijd. En gedurende het proces bepaal je de tijd dat iemand ontslagen moet worden. En dat vind ik een prima oplossing. Dank, dank u, Zibb. Volk, bepaalde tijd, onbepaalde tijd. Onze tijd is bepaald, laat ik het zo zeggen. Want avondspits gaat naar het einde lopen. We, we luisteren niet meer naar Lars Kort in Amsterdam die het oneens was. Of uh, de Marianne van der... En die twittert, Eertmans van haar airmanager gehoord dat Engeland beter was door ontslagrecht. Maar andere Engelse werknemers wilden per se een vast contract. En Lodelijk Rondeboom zegt, Eertmans, ontslagrecht mag best soepeler. Maar het zou mooier zijn als werknemers zelf het heft in handen nemen. ZZP-schap bijvoorbeeld. Met die oproep gaan we afsluiten. Luisteraars, het was weer een genoegelijke avond zo bij avondspits van WNL. versoepelde ontslagrecht, daarover hadden we het. We gaan morgenavond verder met een geheel nieuwe stellingname van mijn kant. Ik wens u fijne avond zometeen met op deze zender Kunststof. Ik spreek u morgen.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 Met Petrolheads Bas van Werven en Carlo Brandsen. Noem een merk, uh, en ze komen daar met nieuws behalve. samen. Iedere zaterdagmiddag om 2 uur op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Een idee over vooroplopen: de bric -landen. Brazilië, India en China. Iedereen heeft het er tegenwoordig over.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 Neem dan geen risico en doe de gratis bloedsuikertest... tijdens de Diabetesweek in de apotheek van 14 tot en met 19 november. Meer weten over diabetes? Kijk op apotheek.nl of vraag het de apotheker. Een radioloog verwisselt röntgenfoto's met fatale gevolgen. In De Vlek, de prachtige nieuwe vertelling van liefdesprijswinnaar Willem-Jan Otten. De Vlek, nu in de boekhandel. Hey Fred. Jij wilt toch veel spaarrenten zonder dat je je geld jaren vastzit?